Welkom bij een hele nieuwe serie van Family 7 en die maken we hier in Israël over Judea en Samaria. En ik mag dat doen met Dominique Henk Poot van Christenen voor Israël. En Henk, heel hartelijk welkom samen hier in Israël en op een hele bijzondere plek. Daar ga ik zo meteen wat over vragen. Maar jouw passie voor Judea en Samaria, waar komt die eigenlijk vandaan? Mijn passie voor, voor Judea en Samaria... Ik was hier natuurlijk... Ik was hier nog nooit geweest. Ik was wel vaak in Israël geweest. En ik kwam een enkele keer reden we hier wel doorheen met de bus. En dan zei de gids als we het gebied naderden, wist ik helemaal niet van... Ja, er is de komende uur niets te zien. Ga maar even slapen. Ja, ja zo ging dat. En dan kwam je echt bij Gewoon mocht je weer wakker worden. En uh, als ik aan het gebied dacht, dan dacht ik... Uh, er waren een hoop ruzie. Uh, hier zullen Joden en, en Arabieren wel heel dicht bij elkaar wonen en uh, voortdurend met elkaar in conflict zijn. En toen ik 15 jaar geleden hier voor de eerste keer kwam, omdat ik uh, in mijn gemeente een, uh, een dorp steunde hier via een organisatie die, uh, die inmiddels onderdeel is geworden van gisteren voor Israël. Toen viel me op hoe wijds het land is, dat zie je ook. Ja, Enorme ruimte. Ja. Als je al over het conflict zou willen praten, zou je kunnen zeggen, hier, hier kunnen Joden en Arabieren broederlijk naast elkaar wonen. Als ze zo moeten, de ruimte is er. Uh, ik, ik ben heel erg, zeker in Samaria, aangesproken door de natuur, de ruigte van de natuur. Ja. Maar ook omdat je, daarom, daarom heet dit ook het hartland van Israël. Het is niet alleen geografisch het hart, maar, maar hier liggen 90% van de Bijbelse plaatsen. Hmm. Als, als dit stuk zou worden afgebroken van Israël, dan zou je, zou je kunnen zeggen dat, dat een groot deel wat, wat de identiteit van Israël bepaalt, wordt, wordt weggenomen. Misschien is dat de geestelijke uh, strijd ook wel die rond dit gebied woedt. Ja, want je um, zou zeggen, uh, bezet gebied, ja maar door wie? Ja, precies. Als je de geschiedenis overslaat, dan, dan zou je kunnen zeggen dat hier Joden gekomen zijn in de 19e en in de 20e eeuw. Maar, maar dit is het dit is gebied waar, waar de aartsvaders gelopen hebben. Ja. Dit, hier ligt Silo, hier ligt Bethel, hier ligt, hier, hierachter zie je de, de berg van de vloek en van de zegen. Hier kwam Abraham het land binnen, hier kwam, kwam het volk Israël het land binnen, ja. hier bij Itamar. En... Uh, dus, dus dat heeft me heel erg geraakt, omdat dit ook geestelijk het hartland van Israël is. Natuurlijk ook, ook, um, ook strategisch, laten we wel zijn. Mm -hmm. Als er gesproken wordt over de bergen van Israël, dan liggen die bergen niet bij Tel Aviv. En die bergen liggen hier. Ja. En als je de bergen bezit, dan bestrijk je zo de kustvlakte, bestrijk je zo Tel Aviv. Mm -hmm. Dus het is strategisch natuurlijk ook heel erg belangrijk. Spreekt me ook aan omdat de mensen die hier wonen, die hebben iets van, van de geest van Joshua en Caleb. Het oh, zijn ja. vrome mensen, het zijn toegewijde mensen die hier niet zijn komen wonen omdat de lucht hier wat frisser is. Maar bijvoorbeeld hier in Itamar... Dat is eigenlijk uh, een settlement toch? Ja, dit is een settlement. De mensen zijn hier komen wonen om twee redenen. Ja. De eerste reden is omdat hier in Sighem, het huidige Nabloes, zeg ja. maar... Uh, het graf van Jozef is en ze komen daar bidden en omdat hier Itamar een zoon van Aaron begraven is. Dus de mensen zijn hier gekomen, zoals ze het ook noemen, om het land weer, uh, om de oude plekken weer op te zoeken die zo verbonden zijn met de Bijbelse geschiedenis, maar ook omdat ze zeggen om het land weer te verlossen. Ja. Je moet je voorstellen als je hier door Samaria rijdt, je ziet mooie wegen, je ziet verlichtingen, alles. Je ziet Arabische dorpen, Joodse dorpen inmiddels. Maar um, in 1948 zijn de Jordaniërs hier gekomen mm -hmm. en tot 1967 was dit uh, Bush. Ja. Het was wildernis, uh, er werd niks aan gedaan, het was, um, het was militair gebied. Ja, precies. En, en, dus dat, dat spreekt me aan. En, en qua geloof, ja, we hebben een geschilpunt, dat moet ik natuurlijk wel zeggen. Maar we staan wel heel dichtbij ze. Ja. En uh, de toewijding en het ontzag voor God, en, en ook je ziet ook in de kleding van de mensen die hier wonen, de bescheidenheid... ...en ook de, het verlangen om het geloven in God praktisch te maken in het leven van alle dag. dat staat heel, heel dichtbij. Ja. We zitten hier boven op de berg. Ja. Het waait hier heerlijk, dat zullen de mensen thuis misschien ook wel een beetje horen. Uh, maar we hebben een wijd uitzicht. En je, zei net, je sprak net over de bergen, de berg van de vloek en de zegen. En die zien we daar liggen, Ja. Ja, de linker is de Gerizim, waar ook de Samaritanen wonen, maar daar hopen we nog over te spreken. En rechts is de berg van de, de vloek, de Evald, of de Ebal, waar ook het, uh, het altaar gevonden is wat Joshua daar moest maken ja, ja. toen het volk Israël hier binnenkwam. En, en daartussen ligt Sichem, met de aloude Sichem. En het volk is daadwars, tussendoor, tussen ja. de berg van de vloek en de zegen, zijn ze het land binnen, zijn binnengekomen. Dus ze hebben niet de berg van de vloek genomen, ze hebben niet de berg van de zegen genomen, maar ze gingen er ja. precies tussendoor. Ja, dat is heel bijzonder. Het tekent en... natuurlijk ook, ook, ook wat Israël zelf is. Het is niet zomaar een volk. Het is een, een geheiligd volk. Een volk God, van, uh... God gaat een volk nog? Ja, ik, ik, ik zou nu niet echt een antwoord op kunnen geven, omdat je in de Bijbel eh, um, dingen ziet waarvan je denkt, misschien had het ook wel anders gekund. Ja. Hè? Waarom heeft er, tot aan de geboorte van de Messias, waarom heeft dat, zeg ik wel eens, 1100 bladzijden van mijn Bijbel moeten duren? Had God, dat, had God niet na een paar maanden, na de zonneval, bij wijze van spreken, over Gewoon kunnen gaan naar de evangelie? Nee. Of, of naar Noach. Ja, precies. God heeft dingen gedaan omdat hij, zoals we zeggen, omdat hij redenen uit zichzelf genomen heeft. Een van de mooie teksten in dat verband vind ik, Jezaja uh, 43, daar staat er iets over. zei 43, en uh, ik zal het lezen. Vers uh, 7 en vers 21... de wind een beetje meezit. <laughs> ja. En in Jeruvier, Je, Jezaja 43 spreekt God over, over een volk en dan zegt hij uh, in vers 7, ieder die naar mijn naam genoemd is mm -hmm. en die ik geschapen heb tot mijn eer. Dat is de eerste reden. God schept mensen een volk om daarmee zijn heerlijkheid en zijn eer te tonen. Ik denk dat dat een van de grootste redenen is dat God een uh, een volk geschapen heeft om in dat volk, niet alleen voor dat volk zelf, maar voor de hele schepping te laten zien wie hij is. Hmm. Ik vind het zo prachtig als God zichzelf uh, voorstelt in de Bijbel aan zijn volk. We, we komen dat op verschillende plaatsen tegen en zeggen zegt hij, ik ben barmhartig, ik ben genadig, ik ben geduldig, ik ben groot van goede tierenheid en trouw. Dat is mijn naam. Prachtig. Hè? Dat is mijn wezen. Ja. En dat laat hij zien in, in het midden van Israël. En dan zegt, staat er ook in Jezaja 43... Het aloude volk wat ik geformeerd heb zal mijn lof verkondigen. En, en dat hebben ze gedaan. We realiseren ons dat niet altijd, maar, maar honderden, duizenden jaren lang... Was, was deze aarde die door God geschapen is volkomen vervreemd van God. Hmm. Maar er was op één plek waar de psalmen geschreven werden. Er was op één plek... Waar, waar de Bijbel door God geschonken werd. Waar de heilige woorden gehoord werden door de profeten en op schrift gesteld werden. Natuurlijk voor het oog van straks voor heel de wereld. Maar er is dus op één plek honderden jaren lang waar, waar God geloofd werd. En dat was in de tempel in Jeruzalem. Joodse, de Joodse traditie zegt ook wel eens van de steen die door de tempelbouwers... Uh, uh, weggeworpen is. Ja, dat is niet alleen de Messias, maar, maar dat, dat, dat is de steen waarop de hele schepping drijft. En de schepping die heeft jaren gedreven op de lofprijzingen van Israël. Bij ons in Nederland was het donker. Ja, Wodan of Odin of zo, dat was het enige. Maar hier werd de echte, de levende God aanbidden. Um, ik vind het altijd mooi om in dat verband Paulus, de, de Jood Paulus, te lezen die. Die in, in de Romeinenbrief, als die midden in de, de worsteling zou je kunnen zeggen, zit om, uh, om, om hoe zit het nou met Israël, ja. hoe zit het nou met mijn eigen volk, hoe, hoe zit het nou met, met Israël en de Messias die gekomen is. En dan zegt hij in Romeinen 9, voordat die grote hoofdstukken gaan komen, maar uh -huh. uh, zij, zij zijn Israëlieten. En dan noemt hij acht dingen, hunner is de aanneming tot zonen. En de, de heerlijkheid, de Kaboot. eigenlijk moet je lezen dat ze de heerlijkheid van God ervaren hebben. Wie, wie anders dan Israël heeft dat mogen meemaken. Voor hen zijn de verbonden en de wetgeving en de eredienst en de belofte. Wat, van hun zijn de vaderen, Abraham, Isaac en Jacob. En, en uit hen is de Messias zelf. Ja. En, en soms denk ik wel eens doof dat, dat Israël zo verguist in deze wereld... En, en dat is niet van vandaag of gisteren, dat blijft zich herhalen. Dat, dat, dat, dat het is omdat God in Israël de wereld zoveel geschonken heeft. Omdat God dat volk geformeerd heeft gekregen. Dat was hij niet. En dan hadden de volkeren misschien ja. gezegd, waarom de joden? Zijn die joden soms beter dan mij, weet je wel? Dat heeft met je te maken. Ja, precies. Maar daar, daarom zegt God van, ik, ik, ik begin helemaal van, van nul af aan. Ik begin mm. helemaal overnieuw. Ik kan de rest van de wereld niet zeggen dat ze een streepje voor hebben of zoiets. Ja. Dat zeggen ze toch. Mm. Maar, maar dit is een volk waarin de, de levende God zichzelf bekend maakt. Dat is ook het doel, de missie van Israël. Ja. Psalm 67, een prachtige psalm. Die geschreven is in de vorm van een menorah. Eerst drie versen met twee versdelen. Dan een hele dikke met drie versdelen. En dan weer drie, weer drie versen met twee versdelen. In de vorm van een menorah. Zo zie je hem soms ook uitgeschreven in het Hebreeuws. En die psalm die zegt, de Heer zegenen ons. De heren doet zijn licht, zijn aangezicht over ons stralen, lichten. En dan op dat... ...opdat de wereld u mag leren kennen... ...opdat de volken... ...dat is het middelste woord van die psalm, amim... Ja. ...opdat de volken van de aarde u zullen vergezen. Met andere woorden... ...God kiest dit volk uit... Ja. ...brengt het naar deze plaats... ...laat zijn heerlijkheid, laat zijn vaderschap zien... ...in de hoop dat de rest van de wereld naar Israël toe zal gaan... ...en zal zeggen, wat is er met jullie? Ja. Waarom zijn jullie zo gezegend? En dan zal Israël zeggen... ...ja, we zijn niet beter dan jullie... ...maar we hebben één groot geheim... ...en dat is... We dienen de levende God en dat die volkeren dan de slip van een Joodse man aan zullen, vast zullen grijpen en zullen zeggen, mogen we met jullie gaan, ja. want we hebben gezien dat we nou ja, God... dat is natuurlijk een profetie die je aanhaalt, ja. die ooit ook een keer zal gebeuren. Ja, dat denk ik. Ja. Maar uh, het is lange tijd natuurlijk niet zo geweest. Uh, we hadden Noah even aan hè, van, ja, God had daar ook een nieuw begin gemaakt, hè, na de zonsvloed. Uh, dan komt Abraham in beeld. Ja. Noach leefde nog toen, toen Abraham er was. Ik vind het heel bijzonder, alles is bijzonder hier. Maar, maar, maar God kiest dan, je zou, je zou zeggen, zomaar uit het niets: Abraham. Ja. Waarom Abraham? Ik weet niet. Ik weet niet. Adem ze In de Joodse traditie zijn daar, zijn daar wel, wel antwoorden op gegeven. Abraham was, was heel vroom. En zijn vader had een winkeltje met afgodsbeeldjes en daar moest Abraham niets van hebben. En dat was God opgevallen. Maar de Bijbel die zegt er in zekere zin niets over. Ja, want ze dienden dus eigenlijk niet de God van Israël. Nee, het is heel bijzonder. Ja. Terwijl, uh, we weten dat Noach sterft als Abraham 60 jaar oud is. En Joshua die zegt, jullie de ouders van Abraham, jullie voorouders, hebben aan de overzijde van de rivier en in Egypte andere goden gediend. En dan zegt hij, hier in Sichem, en dan vragen jullie om die, die goden te laten voor wat ze zijn, en de levende God te dienen. En het is zo bijzonder dat God... Nog maar luttele jaren zou je kunnen zeggen na de zondvloed nadat God zo vertoornd is geweest op de aarde, dat er alweer een toren van Babel gebouwd wordt, ja, ja. terwijl Noach nog leeft. En dat God dan niet zegt, "En nou is het over, dit, dit, is, dit, dit, is, dit experiment is mislukt, onbegonnen werk precies. Maar dat, dat hij toch trouw is aan wat zijn hand begonnen is. En dat hij, dat hij dan Abraham roept, en dan, dan, dan lezen we in Genesis 12. Genesis, ja.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 Ja, en het lijkt wel of de geslachten dat niet willen. Precies. Dat ze niet gezegend zouden willen zijn. Je zou zeggen, ze zouden zou hier naartoe moeten rennen. De vraag is overigens, als God Abraham dan roept daarin dat verre Babel, wat in heel de Babelse geschiedenis toch de grote tegenhanger zal blijven, geestelijk. Ja. Zelfs in het boek openbaring is de Babel de hoer en Jeruzalem de bruid. Waarom God Abraham, Abraham hier naartoe brengt. ...waarom die moet verhuizen. Een immense reis, hè. Als ja, hij hij hier heeft, zit. Hij, en waarom kiest hij dit stukje uit? Want uit de hele wereld had hij natuurlijk allerlei plekken uit kunnen kiezen. Ja, precies. Ja, als je denkt van hij wilde Abraham even voor zichzelf houden... ...even in de liefde, hij wilde hem wat bijbrengen... ...dan had hij hem honderd kilometer verderop ergens in ja, de woestijn... ...met bij een oase neer kunnen staan. Hij ja. gaat hier naartoe. Ja. Als, je, als je de Bijbel leest, dan... Dan worden er hele bijzondere dingen over dit land gezegd. Ezekiel 38 vers 12 zegt, dit is de navel van de aarde. In ja. um, Daniel wordt gesproken over de beautiful country, de, het Sieraadland, de prachtige vertaling. Ja. In De profeet Zachariah wordt gesproken over de heilige bodem. Ja. En, en als God met Mozes spreekt, dan zegt hij, dit land is anders dan Egypte. Dit is het land wat gedrenkt wordt met water uit de hemel. Hmm. dit is het land waar ik voor zorg ja. dit is het land waar, waar mijn ogen op gevestigd staan van het begin van het jaar tot aan het einde en de vraag is wat, waarom is dat land dan zo bijzonder ja. en dan zegt de Joodse traditie dit was de pla plaats van het paradijs hier wandelde God ooit met Adam en Eva in de avondkoelte hier, hier zette hij zijn voeten neer en, en dan Nee, er zijn ook wel verklaringen voor, bijvoorbeeld die bron in het paradijs... ...waar vier rivieren uit de voorschijn komen, de Uifraat en de Tigris... ...die nu in het noorden stroomt, mm -hmm. in het twee tweestromenland. Maar ook de Nijl, de, de rivier die het land Ethiopië omloopt... ...nou die komen samen uit één bron, je zou kunnen zeggen, en, en dat is Kanaan. En we lezen in de profeten dat er nog steeds een geweldig krachtige bron is... In, ...uit het midden van dit land, uit de, de, het midden van het hart van het land ja. is de berg Sion... Ja. ...die in de eindtijd zal ontspringen. Het is bijzonder dat, dat, dat, dat, dat er ook verwijzingen zijn als het volk Israël zondigt. Hij brengt het volk Israël hier naartoe, naar deze plek, naar de plek van het paradijs. Hier gaat hij opnieuw Met beginnen. Met heel veel moeite. Met heel veel moeite. Mozes, ja. Joshua, Caleb komen in beeld. Alleen al Abraham, ja? we denken wel eens als je dat dan zo leest in je bijbeltje... Oh, hij ging naar het beloofde land. Ja. Maar nou, de, hij Hermon de en, en hij, hij moet. het is een onmogelijke reis, ja. dan, voordat hij hier is. Ja, dat is en de hele de tijd weet hij niet waar hij naartoe gaat, totdat hij hier komt. En hier verderop, voor de eerste keer, een altaar bouwt. Ja. Wat je ziet, als, als het volk Israël ongehoorzaam is... En want hier kunt je niet zomaar leven... Je moet hier op Gods land met God leven. Uh, dan, dan, dan zet Gods het land uit. Soms gaan ze dan weer terug richting waar ze vandaan gekomen zijn, Babel. Ja. En dan gebeurt er iets met het land. Dan, dan in Jeremia staat... En het land... De vogels waren er niet meer, de mensen waren er niet meer. Dorens en distels. Dorens en distels. Tohuwabohu. Woest en leeg. Ja. En als de kinderen Israëls dan weer terugkomen... Dan lezen we je in Jezaja... En, en Jeremia staat, en de gaarde, de tuin, de tuin werd een wildernis. En in Jezaja 51 lezen we dan, en de wildernis werd weer als de hof van Ede. Dit is de plek waar alles gebeurt. En het is ook logisch dat dit de plek van het paradijs was. Hier komt de tempel. Hier wordt het woord van God uh, geopenbaard aan profeten en apostelen. Hier vandaan vertrekt het woord de hele wereld over. Hier komt de Messias om zijn offer te brengen. Hier komt de Messias om zijn troon te bestijgen en koning te zijn over heel de wereld. Dat is, hey, dat is, ik gebruik heel vaak uh, de term dat Jeruzalem de hoofdstad van de wereld is. Dat is dus eigenlijk niet zo gek. Dus dat is, uh, dat is de spijt op de positie gezien. <laughs> ja, dat is precies. Ja. En, maar tegelijkertijd, als je dat zegt, eh, of, of in Jeremia 31 bijvoorbeeld: Ephraim, het hoofd van de volkeren. Dat staat er wel. Het zou niet zo als jij zegt: Jeruzalem is eigenlijk de hoofdstad van heel de wereld. Dan zou ik kunnen zeggen, ja, en, en als er verenigde naties zijn, dan heeft Israël het permanente voorzitterschap, want dat is het hoofd van alle volken. Maar <laughs> tegelijkertijd merk je dat er dan een enorme geestelijke strijd aan de gang ja. is in de, in de wereld die, waar, waarvan de Bijbel zegt dat ze, ze drijft in het kwaad. Ja. En nou, en het is ook die, zeg maar, het is. eigenlijk boven al dit verheven, uh, we zien hier de topjes van de bergen, we zitten op een top van een berg. Uh, maar eigenlijk zou je moeten zeggen, die strijd, die vindt helemaal niet in die vlakte plaats, die vindt helemaal niet op die bergen plaats, die vindt nog hoger in de hemels gewesten plaats. Ja. Toch? Ja, ja Want het is klopt. eigenlijk de strijd, de strijd van God uh, met Satan, die zegt van, ik wil op die hoogste berg zitten. Ja. Ja, hij heeft geprobeerd om, om, om... Hij kan het niet meer verhinderen, hij is uit de hemel geworpen en de heer Jezus heeft zijn fundament, heeft zijn kracht in feite overwonnen door de zonde van de wereld weg te dragen. Daar, daar, daar kon hij iets mee doen ja. met de zonde van de wereld. Maar hij, hij probeert het wel te vertragen. Hij heeft eerst geprobeerd om het volk Israël uit te roeien. Hij heeft geprobeerd de, de, met oorlogen. In 1967 is dit gebied bij Israël gekomen. Ja. Niet omdat Israël, toen ze een jubeljaar hier... ...was. Hè? Het is een jubeljaar na de onafhankelijkheid van, van, van de Turken, 1917, 1967. Toen is Israël niet ten strijde getrokken om te zeggen... ...en nu zullen we ook Judea en Samaria, het gebied van Ephraim en Manasseh... Nee, de volkeren zijn ten strijde getrokken. Mensen die wat ouder zijn weten dat nog. Heel Jeruzalem de... moest reageren? Of Israël is... moest reageren? Iedereen deed mee. Ja. Zelfs Kenia deed mee. Ja. Iedereen trok op naar Jeruzalem. Ja. En, en na zes dagen was de rook opgetrokken. En toen stonden ze hier. Stonden ze stonden bij de tempel. Ja. Dat is geen mensenwerk geweest. Dat heeft een... En Satan mobiliseert heel de wereld. En die, die, die, die heeft nu pas verklaard dat zelfs de klaagmuur een islamitisch heiligdom is. Ja. Ja. Hij heeft ervoor gezorgd dat er een god op de tempelberg zit die niet echt god is. Hij zorgt ervoor dat de olijvenberg waar de voeten van de heren zullen staan, dat dat door heel de wereld bezet gebied genoemd wordt. Ja. En het is zo belangrijk dat wij als christenen denken, nou ja, daar niet de schouders over ophalen en met onze eigen heil en zaligheid bezig zijn. Maar dat we in die geestelijke oorlog, dat we onze positie innemen. Ja, als... En, en doorkrijgen, ja, wat voor slappe, gebied het is. waar het om draait. Ja. Ja. ja. Ja, je wordt daar wel stil van, want als je daar zo ziet, de, de berg van de zegen en van de vloek ziet liggen, dan zo, zie je daar ook de strijd. Hè? Zegen of vloek, dat is elke keer weer van waar kies je voor als mens. Niet kies alleen Israël voor, hier. Nee, nee, voor iedereen. Zo bijzonder dat, dat als Israël hier binnenkomt en Joshua, die, die houdt ze de Torah voor, de wet voor, voor, die zegt, uw vader hebben die andere goden gediend, maar ik in mijn huis, wij zullen de Heer dienen. En dan zegt hij... In Deuteronomium 9 begint er mee: Shema Yisrael, hoor Israël. Voordat ze naar binnen trekken, zegt hij niet, zijn je zwaarden in orde? Nee. En voordat ze naar binnen gaan, is, niet, is iedereen niet sterk genoeg? Zijn we fit genoeg om, om alles wat hier woont te weerstaan? Nee, dan zegt hij, Shema Yisrael, hoor Israël. En dat is het geheim van Israël. En, en zolang ze blijven luisteren naar de woorden van God en daar hun vertrouwen op stellen... Dan zal er zegen op rusten, maar dat geldt, geldt voor ons ook. Wij, wij ja. staan niet ergens in een... We, we zijn bij Israël toegevoegd. Het is nee. ook de strijd waarin wij getrokken worden. Ja, betrokken worden, ja. ook, met name. Ja. Ja, heb jij de indruk dat uh, zeg maar, het volk Israël in de breedte hiermee bezig is? Anno, waar we nu leven? Nee, denk ik denk niet. Uh, ik, ik denk wel steeds meer. Uh, de eerste opperrabijnen van Israël hebben dat ook gezegd. Die ja. hebben gezegd van uh, een Joodse ziel gaat anders ademen als ze terugkeert in het land. En veel zijn gekomen, zeker in de eerste periode, als mensen die het geloof achter zich hadden gelaten. Dat, dat was voor hen gelijk met verdrukkingen, met de, de Oost-Europa, met de, met, de, met de verstrooiing, zeg maar. Maar langzamerhand uh, verandert dat. En tegelijkertijd moet ik zeggen, soms denk ik dat de bewoners van Judea en Samaria uh, dezelfde positie innemen als die pioniers Joshua en Caleb ooit. Hè, ja. Waarvan het hele volk zei, uh, jullie zijn zo fanatiek. Want het volk zegt op dat moment, we, ja, het is een prachtig land, maar we zitten er op het verkeerde moment. God <laughs> heeft de verkeerde timing. Ja, ja. Dat zou je nu ook kunnen zeggen, ja. als, je, als je je volk terug wil brengen, ja, God doet dat in de 18e eeuw. Er was ja. er geen haan die daarna gekraaid had. Precies. Maar ja. niet in de 20e eeuw. Ja. Nee. En zo brengt God zijn volk aan de grenzen van dit beloofde land. Als het vol zit met Amorieten en allerlei andere ieten. Ja. En de meeste mensen zeggen, ja het is wel mooi. Maar er is geen beginnen aan. En dan zijn er twee mensen die zeggen, ja. Maar God heeft het beloofd. En, en dat geloven we. Dat geloof is voor ons sterker dan wat we om ons heen zien. ik aan heb. Ja, en dat zijn de mensen die hier wonen en die enorm veel te lijden hebben. Dat is ja. waar. Ja. Waar we hier nu zitten, in de, in de vrede van de natuur. Er zijn meer dan twintig mensen vermoord in de laatste tien jaar. Ja, maar. Bizar, en uh, Maar het zijn mensen die zeggen van, uh, we vertrouwen op God. Ja. En uh, we bidden om de komst van de Messias. Hmm. En, en jammer genoeg wordt dat niet... In, in de breedte gedeelte, als ik eerlijk ben, is dat gewoon ja. zo. Als je met Joodse mensen spreekt, ook in Nederland, dan, dan zijn er mensen die, uh, die, die ademhalen, zeg maar, als je Judea en Samaria hoeft ja. te noemen. We zijn ook mensen die hengt uh, die, op. Het denkt ja. alleen maar ellende. Ja. Het volk huilde in de nacht ja. toen ze terugkwamen, die verspieders. Ja, het is, het is New York zo. Maar ja, goed, ik denk dat ook onder onze kijkers heel veel mensen zijn die over Judea en Samaria helemaal niet zoveel weten. Dus het is goed dat we Wees deze ik serie, serie gaan maken. Dat is ook niet, ik denk nee. dat bezet gebied, nou ja, bezet gebied. En, uh, <coughs> maar als je naar binnen komt, dan, dan merk je dat... Ja, Tel Aviv is een, pracht, een prachtige stad, TV, maar wat is er nou gebeurd? Er is dus een profeet die heeft een keer de boot genomen. En Petrus die zat er in een goedkoop kamertje bij een leerlooi. Dat is het enige. Haifa kwam niet voor. Ja, daar heeft Elia nog gelopen op de weg. Voor de rest is, heeft hier God zijn treden gezet. Dus gaan we in deze serie verder. Uh, de mensen thuis wat laten zien over de achtergronden van Judea en Samaria. Um, zijn er zijn specifieke hoogtepunten in deze serie waarvan je zegt van ja, dat zou ik echt gewoon willen aanstippen. Nee, ik, denk, ik vind het natuurlijk prachtig om straks bij, bij de doopplek te staan, bij de Jordaan, waar Johannes de Doper gesproken ja. heeft, waar Jezus gedoopt is, waar Elia ten hemel is gevaren. Dat vind ik echt een ja. prachtig hoogtepunt. Maar uh, ik zou heel ja. erg blij zijn als aan het eind van de serie mensen, mensen niet hun schouders ophalen over dit gebied, maar ontdekt hebben dat, dat, dat, dat dit, het, dit het Israël van de Bijbel is. Hartelijk dank voor nu Henk, uh, we gaan uitzien naar de volgende afleveringen waar we graag van jou horen hoe het verder gaat met Judea en Samaria en wat we nog meer kunnen leren. Nu thuis heel hartelijk dank voor het kijken naar deze eerste aflevering van deze prachtige serie. Ik zei al heel veel leren over Judea en Samaria, dat doe ik zelf ook want ik ontdek ook allerlei nieuwe dingen als we met deze serie bezig zijn.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 Op de berg Moria, op de plaats van het paradijs.